Lott Lewin met het NOS Journaal. Bij de aanslag gewonden. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend. Het Nederlandse consulaat probeert na te gaan of er ook Nederlanders getroffen zijn. Uit het eerste onderzoek blijkt volgens Hilderim dat drie aanslagplegers... eerst om zich heen hebben geschoten en daarna zichzelf hebben opgeblazen. Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat IS de aanslag heeft gepleegd. Maar de aanslag is nog door niemand opgeëist. Vanwege die aanslag is de luchthaven een tijd ontruimd geweest. Maar volgens de minister-president kunnen de eerste vliegtuigen weer landen. De Britse premier Cameron krijgt meer tijd van de EU om Groot-Brittannië klaar te stomen voor de brexit. De onderhandelingen over het vertrek uit de Europese Unie beginnen pas na de zomer. Dat hebben de EU-leiders toegezegd. Cameron bleef na afloop van de bijeenkomst positief over de verhoudingen tussen de EU en Groot-Brittannië. Hij zei dat zijn land zich niet zomaar van Europa zal afkeren, maar de banden zoveel mogelijk zal aanhalen. Onno Jacobs stapte op als directeur van FC Twente. Jacobs werd in januari aangesteld om orde op zaken te stellen na het wanbeleid van de afgelopen jaren. Onder zijn leiding werd schoon schip gemaakt en ontsnapte de club aan gedwongen degradatie. Toch waren geldschieters van de club ontevreden over zijn beleid. Huisartsen moeten iedereen die 20 jaar of ouder is screenen op een hoge bloeddruk. Op termijn kan dat het aantal hart- en vaatziekten met 10% verminderen. Dat schrijven drie internisten en een huisarts in een medisch tijdschrift. Door de bloeddruk standaard te meten zouden veel beroertes, hartziektes en hartfalen voorkomen kunnen worden, omdat de patiënten eerder een behandeling krijgen. En dan nog het weer. Hier en daar kan er wat regen vallen, bij minima rond de 13 graden. Overdag wordt het weer droog en schijnt er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. hands, feel the beat as you start to dance, hear the rhythm as you take your